Hoewel de rechtsextremisten Breivik's visies in de rechtszaal steunde... namen ze afstand van zijn daden. Op het Tagirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo... wordt voor de vierde dag op rij geprotesteerd. Duizenden mensen roepen een leuze tegen presidentskandidaat Ahmed Shafiq, die premier was onder Mubarak. Ze vinden dat de Arabische lente is vastgelopen... en zijn bang dat Shafiq, als hij aan de macht komt... Mubarak uit de gevangenis zal vrijlaten. Ook op andere plaatsen in het land wordt gedemonstreerd. Shafiq ligt al langer onder vuur. Vorige week dinsdag werd zijn partijkantoor aangevallen en in brand gestoken. De kartelboete voor telers en verwerkers van paprika's en zilveruitjes... is een buitensporige sanctie, dat zegt belangenorganisatie LTO Glaskracht. De Nederlandse mededingingsautoriteit legde de telers en verwerkers... een boete op van 23 miljoen euro. Volgens de NMA hebben drie coöperaties jarenlang prijsafspraken gemaakt. Volgens de LTO is het niet aannemelijk dat twee of drie partijen... de prijs kunnen beïnvloeden omdat de markt daarvoor te groot is. De LTO zegt dat er wel moet worden samengewerkt. De telers en verwerkers zouden al jaren minder dan de kostprijs verdienen. Daarom gaat de organisatie de kartelboete aanvechten. Het weer. Steeds meer bewolking en vannacht regen. Ook morgenochtend bewolkt en regenachtig. S'middags ook af en toe zon, met maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dank u wel. Langs de lijn. Met Henry Schut. Goedenavond. Op drie dagen voor het begin van het EK Voetbal trainde het Nederlands elftal twee keer. In de stromende regen nog wel in Krakau. Morgen is de avondtraining openbaar en komen er 25.000 mensen kijken. Daarvoor heeft Oranje een beladen reis op het programma staan. Er wordt een bezoek gebracht aan Auschwitz. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. Het is toch een stukje geschiedenis. Uh, goed in het verleden heb je natuurlijk veel over gehoord en gelezen. En nu ga je het uh, ja, daadwerkelijk zien wat daar allemaal heeft afgespeeld. Daarover zo direct meer. De grote baas van de KNVB is ook afgereisd naar Polen. Bert van Oostveen vindt dat Oranje bij elk eindtoernooi... moet streven naar een plaats bij de beste vier. Je hebt alle rondes met uitzondering van 2002 meegedaan. Dus, ja, dan mag je die ambitie dingen ook uitstralen. Uh, als je hier komt met de Olympische gedachten... heb je ook hier niet veel te zoeken, denk ik. En dan het verhaal van het Europees kampioenschap in 1988. Een aantal mensen zagen wat gebeuren. de vader Martin, zelf een ex de profspeler zag het en sprak een schande van mensen van de KNVB... hebben daarna nog zelfs overlegd of ze Koeman niet moesten schorsen. Ja, en wat Ronald Koeman deed 24 jaar geleden... sommigen weten het vast nog, dat hoort u zometeen. Verder vanavond ruime aandacht voor het tennis op Roland Garros. Dat was spectaculair. We waren bij de training van de Italiaanse voetballers... en Joep Schreuder vertelt over zijn avonturen in Oekraïne. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Het Nederlands elftal heeft nog vier dagen de tijd om zich voor te bereiden op de eerste EK-wedstrijd die tegen Denemarken. En tot die tijd wordt er natuurlijk veel getraind, maar er staat dus ook nog een toch wat beladen tripje op het programma. Dat vertelt Bas Tiggelen. Het is een uurtje rijden van Krakau naar Auschwitz, het vernietigingskamp uit de Tweede Wereldoorlog. En als je daar zo dichtbij bent, bij zo'n plaats, dan moet je daar een bezoek aan brengen, vindt de KNVB. Het zal morgen dus een dag worden vol bedrukte gezichten. John ik ga. Nee, ik denk dat het wel belangrijk is. Het is toch een stukje geschiedenis. Uh, goed, in het verleden heb je natuurlijk veel over gehoord en gelezen. En nu ga je het, uh, ja, daadwerkelijk zien wat daar allemaal heeft afgespeeld. Het is natuurlijk niet uh, de leukste plek om naartoe te gaan. Dat denk ik denk wel goed voor je ontwikkeling is. Het zal pittig zijn, We zijn er al uh, redelijk op voorbereid. En uh, nou ja, goed, we gaan het uh, morgen ervaren. Ook voor Kevin Strootman is het bezoek aan Auschwitz niet meer dan logisch. Ik denk dat het wel iets is wat erbij hoort. Wat je moet zien als je hier bent. En, uh, dan moet je totaal los zien van het voetbal. En, uh, dat wij daar naartoe kunnen gaan, dat is, uh, dat is alleen maar goed denken. Je weet wel dat het misschien, uh, misschien wat, uh, ja, een grote impact kan hebben ja. op die dag en uh, als je daar bent. Uh, maar wat ik zeg, dan moet, moet je wel hebben meegemaakt. Als je de kans voor krijgt om dat, om dat te kunnen zien, dan moet je er wel naartoe. Ook Dirk Kuyt vindt het belangrijk om Auschwitz te bezoeken. Ja, ik denk dat uh, het een hele bijzondere plek is om naartoe te gaan. En uh, ja, er zijn daar verschrikkelijke dingen gebeurd. En ik denk uh, ja, dat het heel goed is voor ons ook als, als team om daar een keer naartoe te gaan. Net zoals dat het voor ons heel bijzonder was om naar Robben Eiland te gaan in uh, Zuid-Afrika. Uh, we hebben een... Uh, iemand is ook naar het hotel in Luzanne gekomen, die heeft een... Uh, uh, een historicus die een verhaal verteld heeft over hoe dat nou precies in zijn werk ging. En dat heeft toen al heel veel indruk op de groep gemaakt. En ik weet zeker dat het morgen nog meer indruk gaat maken. Ja, ben je niet bang dat het misschien te veel indruk maakt? Nee, want ik denk dat het altijd goed is om uh, te relativeren. En uh, kijk, uh, heel Nederland staat op zijn kop. Heel Nederland is oranje, maar het is ook soms goed om stil te staan bij uh, ja, de dingen die minder goed zijn gegaan in de wereld. En uh, ik denk dat we daar met z'n allen voor moeten moeten leren en dingen ook zeker niet moeten vergeten. En soms uh, ja, is, is de wereld uh, zo en dan moet je dat soort momenten ook, ook nemen... om het hopelijk nooit meer te laten gebeuren. Dat zei Dirk Kuit. Ik praat nog even door met Bas Tegeler die we al hoorden. Bas, ja, dat bezoek aan Auschwitz, is dat, um, um, ja, zonder er heel flauw over te doen... is dat echt een ding op dit moment voor die spelers? Uh, nou ja, kijk, je gaat naar een plek waar je uh, geconfronteerd wordt... met de meest uh, afschuwelijke geschiedenis... Die, die daar heeft plaatsgevonden. Dus ik, dat, dat de spelers daarmee bezig zijn... Dat, dat vind ik eerlijk gezegd niet gek. Ze zijn er ook wel op voorbereid zoals we dat al hoorden... omdat ze in Lausanne al een hoogleraar op bezoek hebben gehad... die ze wat heeft verteld daarover. Um, los daarvan vind ik het overigens heel goed dat ze het doen. Want ik vind ja, dat waarom? je het best ook mag laten zien... Um, en dat doet de KNVB wel, um, dat je wel wat verder kijkt... dan alleen maar een voetbalveld en twee doelen. En dat ho daar hoort, vind ik, dit wel bij. Kijk, Robbe Eiland, dat zei ik, ja. zijn zo ja, dat, ook, dat is wel ja. van een andere orde. Maar dat... oké, okay, ik vind het heel goed dat ze dat doen. En is dat dan puur educatief bedoeld? Hè? Jij zegt al waarom je het goed vindt. Of is dat stiekem ook een onderdeel van teambuilding? En met z'n allen het gevoel krijgen um, dat je samen... dat is dat op de bus ook geloof ik, hè? samen één bent... Nou, dat laatste, dat gaat zeker een rol spelen. Want als je dit soort dingen ook samen bezoekt, dan denk ik dat je... Nou ja, ik kan me voorstellen dat de sfeer in de bus terug... morgen met die internationals een hele uh, moeizame andere sfeer zal zijn... dan die ze gewend zijn. En dat is misschien inderdaad ook wel goed. Want dan leer je elkaar weer op een andere manier kennen. En misschien dat je dan uh, daar weer sterker van wordt. Of denk ik nogmaals niet dat dat nou de opzet van de KVB is geweest hoor, om, dit te, om dit te doen. Maar het zou best kunnen helpen. Ja, en zonder er verder altijd psychologisch op in te gaan, wat voor uitwerking denk je dat het heeft? Ja, goed, dan gaan we. ik ben geen psycholoog en ik vermoed eerlijk gezegd... Nou, niet dat dit een uh, reuze invloed gaat hebben op de wedstrijd van zaterdag. Nee, nee. we gaan het ze vragen, morgen of overmorgen, ja, dat als, is het, sowieso. Als, het, als het mag. Dan naar de, de, de trainingen van vandaag. Het waren er twee. Het was ontzettend slecht weer. weer toch twee keer vol aan de bak. Ja, de belangrijkste vraag is, denk ik, hoe is het met Joris Matthijsen? Um, die heeft op de training vanmorgen, um, is hij in ieder geval wel op het veld geweest. en heeft hij zeg maar het eerste deel van de training, het rustige deel, heeft hij meegedaan met de groep. Toen het wat uh, feller werd en wat energieker, toen heeft hij zich afgezonderd. En is hij aan de rand van het veld zijn eigen oefeningen gaan doen, loopoefeningen. Um, de tweede training is een besloten training geweest. Daar weet ik op dit moment nog niet in hoeverre hij daar helemaal mee heeft kunnen doen of niet. Wat ik vanochtend min of meer begreep. Hoewel Matthijs er gek genoeg de enige was die niet in de mixed zone kwam na afloop. Dus die hebben we niet kunnen spreken. Ik begreep dat het wel de bedoeling was dat hij eigenlijk vanaf morgen wel echt serieus mee zou gaan doen. Om te kijken hoe dat dan ging. Um, dus ja, het, het is een beetje koffiedik kijken, maar alle... Verhalen die je er omheen hoort. lijken er toch op te wijzen dat dat wel de goede kant op gaat. Ja, en dat pijnlijke gezicht. dat we op de televisiebeelden hebben gezien. dat moeten we dan maar even voor lief nemen. Want dat zag ja. er niet heel erg positief uit. Nee, dat klopt. Um, tegelijkertijd zegt dat dus ook weer niet alles. Um, de, nogmaals, ik heb het gevoel dat iedereen bij Oranje denkt dat dat voor zaterdag goed zou moeten kunnen komen. <laughs> Nog meer mensen en Maren nodig? Of, uh, nee hoor, het, nee. ook maar. dat gaan we dan dus morgen gewoon vragen. En overmorgen. Um, uh, uh, uh, het andere plekje achter in de verdediging, centraal in de verdediging... John Heitinga, uh, die daar toch een vaste waarde is... en, en ook eigenlijk altijd wel fit... Uh, die deed niet mee aan de groepstraining vanochtend. Hij trainde op de fiets en zei daarover zelf dit. Ik train wel eens vaker, uh, één keer op een dag. Stonden twee oefeningen uh, of twee oefensessies op het programma en ik... Uh, geen vanmiddag om, hè? Ja, Heitinga neemt ons, als je dat zo hoort, de zorgen weg. Maar toch even, Bas, want als het over de verdediging gaat... word ik al heel snel nerveus als Oranje Watcher. Want het is allemaal niet zo heel uh, uh, groot en heel dun bezaaid natuurlijk eigenlijk. Want als Heitinga wegvalt, wat dan? Moeten we ons zorgen maken over hem? Nee, um, het gebeurt eigenlijk wel vaker dat spelers... Kijk, niet iedereen zit fysiek op hetzelfde niveau in aanloop naar zo'n toernooi. Um, nou begint dat toernooi bijna, maar het is nog steeds de aanloop... En dat betekent dat de ene speler bij wijze van spreken graag drie keer op een dag zou willen trainen. Kuit, om maar eens eentje te noemen, want die wil altijd. En dat de andere speler zegt: Nou, doe mij maar even één keer en dan kan ik morgen twee keer. En dat was eigenlijk een beetje wat Heitinga probeerde te vertellen. En hoe werkt dat dan eigenlijk bij spelers? Want Heitinga is, ik geloof, 76-voudige international. Die heeft misschien inmiddels wat te zeggen. Maar kan die gewoon zeggen tegen de bondscoach: Ik wil vandaag liever niet trainen? Nou, ik zie Jetro Willems dat niet doen. Nee, dat zou ik ook niet doen als dus ik Jetro Willem was. Nee, kijk, op die manier werkt het natuurlijk ook niet. Maar wat er gebeurd is, toen alle internationals binnenkwamen, is er werkelijk uh, per individueel geval. met zeg maar de medische staf, de fysiotherapeuten en, en alles wat daar omheen hangt. is er een programma gemaakt per speler. Wat heb je gedaan dit seizoen? Waar kom je vandaan? Waar sta je nu fysiek? En wat is dan het beste om te zorgen dat je zeg maar, in aanloop naar die wedstrijd tegen Denemarken. En uh, die paar dagen daarvoor, dat je eigenlijk allemaal op hetzelfde niveau bent. Dus er is echt gewoon per speler gekeken wat het beste is. Van ja. Persie bijvoorbeeld heeft in Lausanne ook uh, de eerste dagen wat minder gedaan eigenlijk dan de rest. Ja, nou en dan nog even die linksback positie. Dat is toch wat we het allergraagst willen weten. Wie gaat daar spelen? Heb je op basis van die ene training uh, die je hebt kunnen zien vandaag daarover een beeld gekregen? Nee, dat heeft die training echt werkelijk niets aan toe bijgedragen. Uh, de besloten training die wij niet hebben kunnen zien, vermoedelijk wel, want dat zijn dan meestal wel de trainingen met de hesjes. Nou moet ik daarbij zeggen dat vroeger klommen we nog wel eens in een hoge boom of in een flatgebouw. Maar dat is hier echt niet te doen. Je kan echt op geen enkele manier in dat stadion kijken of je moet een helikopter huren. Maar met alle bezuinigingen bij de publieke omgeving ja. begrijp je dat dat nou, ook niet ja. echt een optie is. Dan zijn die in Polen wat goedkoper? Ik weet het niet. Ja, dat denk ik wel overigens. Ja. Nee, dus daar zijn we in die zin niet wijzer van geworden. En ik ga er dan maar van uit dat Van Marwijk, want zo is het toch wel vaak bij hem... uiteindelijk kiest voor ervaring en zekerheid... Uh, dat denk ik. Hoewel dat in tegenstelling is tot de opstelling die hij tegen Noord-Ierland het veld instuurde. En want is dat dan Willems Schaars van... of Bouma? Ja, inderdaad. Dat is alweer een hele moeilijke vraag. Dan vind ik Schaars uh, misschien nog wel logischer... omdat hij er in de voorbereiding in ieder geval gespeeld heeft en Bouma niet. Maar ik denk dat Van Maarwerk toch ook gezien heeft bij Willems... dat hij uh, jong is en enthousiast en goed en snel en sterk... maar toch ook wel wat steekjes laat vallen. En dat hij denkt dat hij met Schaars daaraan zou kunnen ontsnappen... Maar dat is dus nogmaals, dan kruip ik in het hoofd van van Marwijk en ik denk dat hij zo denkt. Ja, nou, dat levert dan de komende dagen in elk geval nog wat spannende gesprekstof op... en ook wat spanningen voor uh, de mannen die daarvoor in aanmerking komen. Wat staat er morgen op de woensdag op het programma? Uh, nou ja, de tocht voor de internationals uiteraard dus naar uh, Auschwitz. Ja. Dat is zeg maar het dagprogramma en ja. dan trainen ze aan het eind van de middag. In een vol stadion overigens, dat is wel heel leuk, uh, voor uh, het publiek in Krakau opengesteld. Trains, ik dacht dat het om vijf uur was uh, en daar zijn 25.000 kaartjes voor uitgedeeld. En die waren echt in een mum van tijd weg. Dus daar is ongelofelijke animo voor. En dat stadion zit morgen dus helemaal bomvol als de training begint. We zijn benieuwd... dat, dat, dat is overigens dat is wel gek, bedenk ik me nu natuurlijk. Als je uit zeg maar, zo'n dag met Auschwitz komt, wel een ja. heel merkwaardige omschakeling. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Er wordt een dag en nacht verschil. We zijn ja. zeer benieuwd naar morgen. Tot morgen, Bas. Dag. En tussen de trainingen door uh, maakte de Oranje Selectie vandaag in Krakau... even tijd voor, ook nog wat anders, voor de opening van een Orange Kruifkoort. Een voetbalveldje dat de internation internationals schenken aan de kinderen... in een van de mindere wijken van Krakau. Een reportage van Edwin Cornelissen. Een kwartier rijden is het vanaf het centrum van Krakau. En dan kom je terecht in een wijk waar je niet de mooie gebouwen hebt... maar juist de hoge flats. Het gouden, het grijze polen zou je kunnen zeggen... Uh, waar zijn we op dit moment? Ja, we zitten hier in de wijk Bronowice in Krakau. Uh, het is een beetje een um, achterstandswijk, Dat is een vrij arm gebied. En uh, ja, deze school die ziet er nou hartstikke liever uit. Maar tot een half jaar geleden zag deze school eruit als een gevangenis. Echt heel, heel erg, met tralies voor de ramen enzovoorts. En dit sportveld, dit mooie nieuwe kruifveld, dat was een grote modderpoel. Ja. Want als we hier zo rondkijken, ja, je komt echt van die, uh, van die betonblokken tegen, hè? die flats. Ja, maar dat is toch wel vrij veel hier in Krakau. Met name in die naoorlogse periodes heel veel van dat soort standaardblokken zijn gebouwd hier. Je ja. zei het was een beetje een achterstandswijk, crimineel ook? Nee, nee, criminaliteit in, in Krakau kennen we niet zo heel erg. Of waren het vooral ook uh, arme mensen die hier woonden? Ja, vooral arme mensen. Er was heel weinig geld. Er was ook heel weinig te, te doen voor de kinderen. En dit veld nou is uh, absoluut noodzakelijk. Oh het is dus in deze omgeving dat er een kruifkoord is aangelegd. Voorzien van kunstgras. Voorzien zelfs van een lichtinstallatie die werkt op zonne-energie. The next game, 1821 boys from Wallendam. Het veld wordt ingewijd met een toernooitje. One, two, zero tot uh, team AP21 1-0 voor de ploeg van de Academie Piłkarskiej 21. Varen jeugdploegen meedoen uit Polen en uit Nederland. We hebben um, twee teams from Dutch en uh, twee teams van the Krakow. Deze man is speaker en ook docent aan de school en hij vertelt hoe blij ze hier in Krakow zijn met dit kruifkoord. Oh yes yes yes because before we was have very danger. Wat zoveel ruimte is er niet om te spelen voor de kinderen in deze wijk en de ruimtes dier waren, die waren gevaarlijk. The tone uh, pitch was very danger. We go. Oh, we have we have goal. Goal for the Dutch team is 1-2-1. Yeah, we can make so big party. Everybody are happy today. Maar de climax vanmiddag moet natuurlijk nog komen. Boys Boys and girls, very warm welcome on behalve of the Dutch National Football Team. En daar meldt dan ook de selectie van Oranje zich. Met de Oranje Paraplus, want het regent. I want to ask Mr. Van Bommel, de captain of the Dutch National Football Team, who made this possible to come forward. Uh, I have myself, we all have, uh, have kids. And if you are playing somewhere and you got the best facilities uh, you can have, it's always nice. Kids want to play. And, and if you see this court... I think everybody is really happy, especially we. We can do something to, for the kids that they can play in een goed environment. Dat is the main thing that we hier zijn. Karel Taten is natuurlijk namens de Johan Cruijff Foundation betrokken ook bij deze koorts. Waarom is het zo belangrijk dat uitgerekend hier zo'n koorts, zo'n veldje komt? Nou, het is natuurlijk hartstikke mooi dat het Nederlands Emt al voor Krakau heeft gekozen als de stad om zich voor te bereiden. En uh, dat zij ook zelf hebben gekozen om iets terug te geven aan de stad en aan de kinderen van de stad. Want dat is het mooie eigenlijk van het initiatief, hè? dat het vanuit de spelers zelf komt. Ja, dit zijn de, de zogenaamde orange kruifkoorts. Daar liggen er nu meerdere van, een heleboel in Nederland. En uh, dit is de tweede buiten Nederland, dus twee jaar geleden in Zuid-Afrika gedaan. En uh, dit is voor hun een manier om iets uh, achter te laten, om Krakau en de kinderen te bedanken. Ja. En dat betekent dus dat ze zelf die veldjes betalen? Ja, ja zij financieren het zelf en, uh, en daardoor maken we het mogelijk dat we nu hier staan. Dit is het officiële moment. Dat is het officiële moment. Nou, de court is officieel open. En zo is het EK in zekere zin nu al geslaagd. Later nog meer Oranje. Nu gaan we naar het spectaculaire tennis van vandaag. De eerste kwartfinales werden vanmiddag en vanavond gespeeld op Roland Garros. Twee bij de mannen en twee bij de vrouwen. Jan Roels, goedenavond. Goedenavond, Henry. Nou, die bij de mannen waren op papier al om de vingers bij af te likken. En in de praktijk ook. Allebei vijfzetters is Eerst maar ja, even prachtig. die van Juan Martín Del Potro tegen Roger Federer. Ja. ja, Del Potro begon overweldigend. En toen? Ja, hij begon uitstekend. Maar dat was ook een beetje te wijten aan die, aan die eerste service van Federer... die absoluut niet liep. De Zwitser speelde eigenlijk een hele slechte eerste set. Eigenlijk nog helemaal niet echt getest, Federer. speelde tegen Gauvin, dat jonge Belgische jochie, in de vierde ronde. Uh, Del Potro wint die eerste set 6-3 Henry. En dan een tiebreak tweede set. Die gaat ook naar Del Potro. Het servicepercentage van Federer werd al iets beter... Maar dan, ja, dan is hij het gewoon helemaal kwijt de Argentijn. Hij speelde ook met een, met een knie die helemaal was ingetaept. En dan kreeg hij toen eigenlijk wel last van. Dat, dat liet hij niet echt zien. Maar het was wel duidelijk dat hij eigenlijk al zijn energie verloor in die, in die derde set. Dus die derde set gaat met 6-2 naar Federer. En hij had het moeilijk hoor, de Zwitser. Dus in die eerste twee sets. Er was ook een ontlading bij, bij Federer als hij uiteindelijk die, die derde set pakt. En die vierde set, zo heet dat dan in tennistermen, die wordt dan getankt door Del Potro. Daar deed hij eigenlijk helemaal niks aan. En dan denk je, het is helemaal gebeurd. Del Potro kan helemaal niks meer. Maar dan, ja, dan heeft hij toch weer een paar goede games in die vijfde set. Maar uiteindelijk... Toch Federer. Magistrale wedstrijd. Roger Federer weer bij de laatste vier in Parijs. Fantastisch. In hoeverre gaan de credits nou naar Federer? Of moet je dit wijten aan dat Juan Martín Del Potro toch... terwijl hij zelf anders beweert, niet fit is? Ja, dat kon je duidelijk zien. Maar het, het ziet ook wel dat Potro dat hij dat dan niet uh, zegt. Hè, dat hij dat niet keihard roept. Van ja, ik kon niet meer spelen. Ik had last van die knie. Dat zie het hem wel. Ik vond dat Federer zich uh, uitstekend hersel, herstelde, tactisch slim gespeeld, die derde set. Hij begon ook zijn eerste service iets rustiger te spelen. Zodat hij in ieder geval inging, want hij won heel weinig punten op zijn tweede opslag. Uh, hij ging ook op een gegeven moment weer variëren. Ze bekend langs de lijn ging lopen. En natuurlijk is dan na afloop de vraag: lag het nou aan Del Potro dat hij eigenlijk niet meer 100 was, of was het herstel van Vedere gewoon fenomenaal? Maar hier speelt ook weer de ervaring een rol. Um, ja, Vedere toch weer terecht de winnaar. Hij was ontzettend blij en weer in de halve eindstrijd. Ja, en bovendien is het gewoon een onderdeel van het tennis, hè? fit zijn. Ja, precies. Ja. En, en, en vijf setters kunnen volhouden. Precies vijf zetters kunnen volhouden. Uh, Del Potro had natuurlijk ook een paar pittige potjes gespeeld. Won van Berdig in vier sets. Lange sets ook zaten daartussen. Uh, weet je? Dus al met al heeft hij uh, gewoon veel energie verspeeld. En Federer moest gewoon aan de bak. Maar ik geef toch de credits wel degelijk aan Federer. Heb je het idee dat het met Del Potro ooit nog goed komt? Die heeft um, de wereldranglijst bestormd, heeft een Grand Slam gewonnen... is toen lang geblesseerd geweest en het lijkt ja. erop dat hij nu terug is. Maar als je dan vandaag ziet, dan kan je je wel de vraag stellen... kan hij dit soort grote wedstrijden nog helemaal aan? Nou, dat is, dat is inderdaad de vraag. Uh, ik denk toch wel dat, dat die knie hem een parten speelde, hoor. Um, het is uh, op zich niet een van de fitste spelers in, in het circuit, Del Potro. Uh, maar ik vind hem wel weer helemaal terug. Hij staat weer in de top 10. Mind you, hè, hij is er een jaar ja. uit geweest in, ja. in 2010-11. Uh, na, na dat succesjaar in 2009, toen hij ook de US Open won. In die finale won hij toen van Federer, overigens. Dus hij is weer helemaal terug van een jaar eruit. Dus ik zie hem nog wel, ik zie hem nog wel groeien uh, verder in, in dit seizoen. En ik denk ook dat Kreffel natuurlijk niet echt zijn ondergrond is. Dus ik vind het uh, ja, al met al eigenlijk wel een logische uitslag. Let op ook, hè, het was al 11-2 voor Federer onderling. Uh, de potteren dus maar twee keer gewonnen. Dat was die US Open finale en dat was een ATP World Tour Finals in de groep uh, in 2009. Voor de rest was het elf keer Federer. Dus ja, het is, het is een logische uitslag, uiteindelijk. Ja. En wat is jouw indruk na vijf wedstrijden Roger Federer? Is hij nog, zoals jij zo vaak zo mooi kan zeggen, de oude meester? Of moet je daarna? nadruk wat meer op het woord oud gaan leggen inmiddels. Want hij heeft veel sets gemorst al, hè, waar hij dat toch niet Jamma. al te vaak deed hij is nog niet getest. Hij is in die eerste rondes nog uh, absoluut niet, niet getest. Covin, ja, daar kan hij zich een, een slechte service game uh, permitteren. Hetzelfde tegen Mahu, daar gebeurde dat eigenlijk ook. Ungur, uh, ja, ook geen grote naam. De Roemeen, weet je. Dit was echt zijn eerste grote wedstrijd. En daar had hij heel veel moeite mee in die eerste twee sets. Dat hij eigenlijk voor het eerst werd getest. Ik had de echte Federer ook nog niet gezien. Die heb ik een beetje gezien in de derde, vierde, vijfde set. Ik weet dat toch ook, hè. Dal Potro, dat hij dus niet helemaal topfit was. Dus ik ben heel benieuwd. Federer kan in dit toernooi groeien hoe hij die nu die, uh, die halve finale gaat spelen. We verklappen het meteen maar al. Hm. Want dat is tegen Djokovic. Dat is natuurlijk een prachtig affiche weer. Hè? Ja. Wat uh, heb jij van die wedstrijd kunnen meekrijgen? Want uh, ja, voor de tennisliefhebbers <laughs> was het kiezen. Want die wedstrijden ja. waren tegelijk. En op een gegeven ja. moment was het zelfs op beide wedstrijden matchpoint. Uh, ja, ook dat was een spektakelstuk, hè? Ja, en zo gaat het hier dan. Dan overleggen we met, uh, met Mark Brasser, met uh, Marcella Mesker... met Hilversum, uh, met onze chefs, wat doen we morgen? En toen hebben we toch uiteindelijk gekozen... voor Federer Del Potro als main match voor ons bij de NOS. Wij zitten dan hier in het, in het commentaarhok op het centenkoord. Ik met Jan Siemering vanmiddag. Dus we hebben vanaf uh, tv zeg maar commentaar gegeven bij die wedstrijd. En dat hebben we echt heel goed gevolgd. Maar met ons rechteroog <lacht> uh, uh, natuurlijk toch ook wel die wedstrijd gevolgd... op het centenkoord. En op een gegeven moment... Hadden beide uh, een matchpoint. Federer had matchpoint op uh, Lenglen En Tsonga had matchpoint tegen Djokovic. Het was gelijktijdig. Dat, was, dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Um, dat, was een, dat was een memorabel moment. Daar moesten we ook allebei wel erg uh, om lachen. Maar ik heb dus wel degelijk het een en ander meegekregen van Djokovic tegen, tegen Tsonga. Vooral de sfeer hier in, uh, in het stadion. Uh, en natuurlijk de vier matchpoints. Toch wel het gesprek van de dag. Vier ja. matchpoints voor Tsonga in de derde set... Uh, vierde set moet ik zeggen. Hij staat twee sets tegen één voor. En dan in die vierde set staat hij 5-4 voor. Service Djokovic 15-40. Twee matchpoints. Die verspeelt hij. Djokovic pakt de game. En dan op 6-5 Tsonga in die vierde set uh, 30-40. En een keer nadeel. Weer twee matchpoints. Djokovic. Ja, dat zegt natuurlijk ook al wat over de nummer 1 van de wereld hoor. Djokovic pakt die punten. En uiteindelijk de tiebreak. Ja, en dan kan je de klok erop gelijk zetten. Dan is het gedaan met Tsonga. 6-1, vijfde set. Staande ovatie van het publiek. Maar ja, alle Fransen liggen uit En alle, alle lof voor Djokovic. Ook de armen in de lucht bij de Serviër, Dat hij dit heeft doorstaan. Want hij speelde natuurlijk in het hol van de leeuw. Ja, gewoon fantastisch gedaan. En we krijgen dus die droomhalve finale ja. tussen Djokovic en Federer. Alweer. Herhaling van vorig jaar toen Federer won in die fantastische wedstrijd. Ja. Kun je er nu een prognose op loslaten? Allebei de spelers hebben zware wedstrijd gehad. Djokovic zelfs meer dan één. Um... Moeilijk, uh, moeilijk. Ik zeg, uh, Federer uh, groeiend in het toernooi. Uh, zeg ik misschien toch wel weer Federer. Djokovic heb ik ook nog niet schi zien schitteren. Vandaag natuurlijk ook uh, ja, een understatement. Moeilijk tegen Tsonga als je vier matchpoints overleeft. Dat is knap. Maar tegen Seppi, die hele wedstrijd heb ik gezien. Hè? De Italiaan in de vorige ronde, achterfinale, finale, vijf sets. Absoluut niet overtuigend. Ook niet in de eerste ronde, weer een tijdje geleden. Tegen Staracci. Um, ja, ik denk, ik denk Federer. Hij was ook zo ontzettend gretig tegen, tegen Del Potro. Zo ontzettend opgelucht dat hij, dat hij weer heeft gewonnen. Um, uh, ja, ik, ik, denk, ik denk Federer. Kijken we even heel kort naar de vrouwen. Daar minder grote namen op de baan, ook minder spektakel geloof ik. Er stozen tegen Sibukova en Errani tegen Kerber. Zat daar nog wat verrassends bij? Nou ja, Erani toch wel, de Italiaanse die verrast, die wint van Angelique Hebben, de Duitsers, de Duitsers als tiende geplaatst. Erani, de nummer 21 van de wereld, 6-3-7-6, 24ste op die wereldranglijst. Dat is natuurlijk een, een, een verrassing. Uh, eerste halve finale in een Grand Slam voor de Italiaanse. Um, en dan uh, Sibylkova tegen Samantha Stozer. Ja, Stozer toch met haar ervaringen. De finalisten van 2010 uh, uh, door naar de halve finale. En uh, Sibylkova dus eerst van Asarenka gewonnen in de vierde ronde. En nu er dus uit tegen Stozer. Tot slot, Jan, even kijken naar morgen. En de rest van het toernooi ook maar meteen. Want morgen komt Rafael Nadal in actie. En je zou het bijna vergeten als je al die mooie vijfzetten ziet. Ja. Maar wat staat die ongelooflijk te spelen? Ja, Heb 19, jij... 19 games verloren in vier wedstrijden. Ja, zie jij daar morgen enigszins verandering in komen? Dan speelt hij tegen Nicolas Almagro. Nee, Almagro, nee, Almagro die, die baalt ervan als hij altijd tegen Nadal moet spelen. Dat is echt een angstgekner voor Almagro. Uh, dus die slaapt al slecht. En Nadal zal heerlijk slapen. Ook als hij heeft gezien hoe zijn grootste concurrenten... Uh, afgemat zijn in hun uh, kwartfinale-partijen. Eh, Djokovic en Federer. Dus Nadal die zal, uh, die ligt daar niet wakker van. Almagro wel. Uh, dat is gewoon Nadal in drie, misschien vier sets. Maar daar heb ik geen enkele twijfel over. Over die, uh, die kwartfinale. 1 ja, was heel duidelijk. En dan was hij daarna tegen de winnaar van Ferrer Murray. Gaat een van die beide mannen het Nadal moeilijk maken? Um, nou ja, dan zet ik mijn geld op Ferrer. Want Murray op Gravel tegen Nadal, uh, dat is natuurlijk een droomhalve finale. Maar dan uh, zet ik toch weer een goede fles Franse wijn mm. op, uh, op Nadal. Ferrer geef ik meer kans tegen Nadal. Ferrer, die, die, die, die, ja, die heeft dus uh, Jusni weggepoetst. 6-0, 6-2, 6-2 bijvoorbeeld. Uh, 6-3, 6-2, 6-0 tegen Granollers, Die was wel op hoor, die, die Spanjaard. Maar uh, absoluut in vorm. Hè, Ferrer als 60 geplaatst. Uh, die zal het Nadal wel moeilijk kunnen maken, goede vrienden van elkaar, trainen ook vaak met elkaar. Dat zou ik eigenlijk op papier, uh, of in de realiteit, zo moet ik het zeggen, een interessantere halve finale vinden dan Murray tegen Nadal, gek genoeg. Ik geef Ferrer op Greffel meer kans tegen Nadal dan Murray. Maar eerst maar eens even de dag van morgen. Dan spreken we je opnieuw. Jan Roels, dankjewel. Oh! 1955 de Platters met Only You. Vandaag overleed mede oprichter en een van de zangers van de Platters Herb Reed. Bijzonder aan Herb Reed was dat hij de enige was die op alle bijna 400 opnames van de Platters te horen was. In totaal hebben namelijk 116 verschillende mensen wel eens opgetreden met de platters. 83 jaar is hij geworden, Herb Reed. We gaan terug naar Oranje. Nu nog zit de selectie van het Nederlands Elftal in Krakau. Dat is dus Polen. De eerste wedstrijd aanstaande zaterdag speelt Oranje in Oekraïne. In Garkov, om precies te zijn. Joep Schreuder is daar al en heeft de eerste uh, zware reis, denk ik, al achter de rug. Joep, goedenavond. Dag Henry, goedenavond. En wat iedereen graag wil weten is of het nou klopt... dat clichéverhaal dat wij steeds ophangen. Is het inderdaad een wereld van verschil, Polen en Oekraïne? Ja, dat, dat was je met de auto, uh, zijn wij van Krakau naar uh, Lvov gereden in het westen van Oekraïne. Een rit van 250 kilometer. Negen uur ochtends weg, negen uur s avonds kwamen we aan. Goeiedag. Ja, en uh, vooral bij de grens. Dat is trouwens nog echt een grens, hè. Een grens van het ene land en het andere land, ja dat klinkt wel normaal, maar... Er zijn mensen die nooit die grens overgaan zoals wij dat gewend zijn. Het zijn dus inderdaad twee verschillende landen. Maar de douanebeambten, die zijn allemaal hetzelfde. Die laten je wachten. En als je je portemonnee trekt, dat hebben we kunnen bewijzen. Dat hebben we ook camera, dat hebben we ook van vrachtwagenchauffeurs gehoord. Wie betaalt, die mag wat eerder weer door. ...dan wie niet betaalt. Ja, ik zou dat was, het niet doen met de auto, Henry. Dat was wel iets wat je van tevoren wist, hè. Wordt, er wordt veel verteld. Als je je portemonnee trekt, dan mag je snel door. Dus had jij een budgetje meegekregen van de directie van de NOS? Nee, dat niet. <laughs> dat budget is al niet meer zo groot, geloof ik, nee. Henry. Maar, nee, het was wel zo dat we met een kleine camera aan het filmen waren. Het wordt even heel eng. Uh, want want, want uh, ja, die, een van die jongens uit, uh, van de Oekraïne, ja, die had dat in de gaten... En daardoor ja, het duurt het natuurlijk nog langer om een beetje zeg maar, te pesten. Het, het is ook zo raar hè, dat Polen en Oekraïne samen die EK hebben en organiseren terwijl het toch twee zo, ja, toch wel verschillende landen zijn. Dat, dat bleek ook wel daar aan de grens eh, tussen Polen en Oekraïne. Ja, maar waar blijkt dat dan uit? Behalve dan dat die grens blijkbaar een, een tijdje pot dicht zit als je eroverheen wil. Maar wat zijn ja. de verschillen? Nou, dat zie je toch al op het aan infrastructuur, uh, aan mensen op straat, aan kleding op straat. Uh, Levov, het spijt me zeer. Uh, Investe, uh, speelstad niet groter dan Deventer, uh, wordt genoemd het Parijs van de Karpaten. Ja, allemaal hula. Hm. We gaan het niet mooier maken dan het is. Het is een stad, we zijn door de buitenwijken gereden. Ja, dat is echt nog uit de tijd van de pletters. De, de plaats van die we net hebben gehoord. Ik bedoel, ik vind het heel verdrietig. En Kijk, die binnenstad is heel mooi. Unesco, erfgoed, waar, waar straks zaterdag Duitsland, Portugal bijvoorbeeld wordt gespeeld. Maar uh, we moeten het niet mooier maken dan het is. En dat is in Krakau bijvoorbeeld, een van de mooiste steden van Polen natuurlijk, wel heel wat anders. Ja. Um, is het dan van lelijkheid soms ook mooi? Met andere woorden, is het wel bijzonder om daar te zijn nu? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. En je kunt toch ook wel zeggen, dat was toch ook het verhaal met Krakau dat dat geen speelstad is. Als je nou naar de Oekraïne kijkt... Kijk, het is natuurlijk niet slecht volgens mij dat er een euro 2012 hier wordt gehouden. Want de wegen worden beter. Het openbaar vervoer wordt beter. Dus de, de mensen hebben er wel wat aan. En bovendien is nog een feestje. Hier in Krakau was het vandaag... 31 graden, de eerste hele warme dag. We zijn hier vanmiddag aangekomen en de fanzone staat al helemaal klaar... om de Oranje supporters op te wachten. En dat vinden die mensen hier in Gakkos natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus het is toch een mooi verzetje, dat zeker. Hm. Nog even terug naar wat er dan aan de grens gebeurt. Hè. Neem uh -huh. ons eens mee, uh, je komt daar aan. En wat dan? Heb je enig idee waarom het zo lang duurt? En, en waardoor mag je uiteindelijk door? Ja, omdat we, omdat we een camera hebben. Daarom mogen we door. Uh, want men let op een gegeven moment natuurlijk ook wel op dat negatieve publiciteit niet zo goed is. Maar wat een bewondering moeten we toch hebben voor al die vrachtwagenchauffeurs die daar letterlijk anderhalf... Anderhalve dag staan. Hè? Je moet je voorstellen, ik heb iets van 600 vrachtwagens gezien. En, en per, per kwartier, per 20 minuten mag er een vrachtwagen door. Dan kom je aan de Poolse kant. Hè? Dan moet je alles invullen. En dan, dat duurt dan al anderhalf uur. En dan moet je nog naar Oekraïne, 100 meter verder... waar alles precies hetzelfde gebeurt... wat wij ook hadden met onze cameraspullen in de auto. Uh, en dus dat, dat betalen, uh, dat unheimische toch... Dat niet echt welkom voelen. nou ik, ik neem echt mijn petje af voor alle truckers die nu, uh, die daar nog steeds uh, en, en, en altijd daar langs moeten. Wat heb je uiteindelijk betaald van ons belastinggeld? Nou dat gaat hm. niet om grote bedragen, dat gaat wel om 10, 20, 30, 40, 50 euro. Maar goed, ah. als jij een, een vrachtwagen hebt en je moet elke, elke week daar langs, dan is dat toch een aardig bedrag. Ja, ja. Maar je moet dus, en daar ging het ons ook om, met de auto naar Oekraïne, dat moet, ja, dat, is, dat doe je niet. Dat moet je gewoon niet doen. Nee, dus eigenlijk, uh, want ik las vandaag ergens dat uh, de wedstrijden van het EK bijna zijn uitverkocht. Alleen uh -huh. in Oekraïne zijn nog kaartjes verkrijgbaar. Okay. Maar jij okay. zou dat mensen afraden? Een nou, wedstrijdje gaan kijken die, in dan. Oekraïne? Ja, nee, pak het vliegtuig. Ja, dat is toch het beste. En het snelste. En, en het is ook gevaarlijk ook. Onze chauffeur moest weer terug naar Polen. Die, die durfde niet meer. Snachts ook dat nog. Kijk, het is natuurlijk, dat was in Zuid-Afrika ook, dat we moeten oppassen met zeggen dat dingen te onveilig zijn als ze dat niet zijn. Maar ik vind wel dat het onze taak ook is en ook van de NOS om te laten merken dat we wel aan landen komen, maar ze hele andere gewoontes gebruiken en manier van omgang hebben dan dat wij gewensen. Ja, tot slot, Joep. Jij hebt daar uh, opnames gemaakt dus, uh, voor de televisie. Wat is het meest bijzondere, het meest rare, het meest gekke... wat je ons gaat laten zien in die bijdrage? <laughs> nee, ik denk dat dat niet op tv komt, Henry. Maar we, we hebben een filmpje voor internet. Dat moeten echte mensen zien op studiosport.nl. Want vandaag had ik een vrouwelijke taxichauffeur. Je kunt je voorstellen, Henry, 31 graden. En er wordt al gezegd... in uh, dit land wonen heel veel mooie vrouwen. Maar af, buiten dat... zat een zomerjurkje aan en een later... Een lade uit 1967. En uh, die lade heeft ons naar het centrum van de stad gebracht. Alleen hij is acht keer is stilgevallen. En acht keer hebben we geholpen om er weer wat water bij de koelvloeistof te doen onder de motorkap. En het was zo komisch en hilarisch. Ze moesten zelf ook zo om lachen. Uh, dat, dat vonden wij eigenlijk het leukste van vandaag. Op internet het verhaal van de lada met muziek van de platters eronder. Laten we dat doen. Oké, okay, Joep Schreider, dankjewel En Rik tot gauw. Sterkte en ook vooral toch veel plezier daar. Zo is het, zo is het. Dankjewel. Minister Edith Schippers van Sport zal een onderzoek starten... naar mogelijke manipulatie van sportwedstrijden in ons land, in Nederland. Aanleiding daarvoor is onder meer het recente omkoopschandaal in Italië. De directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen van de KNVB... reageerde verheugd op het besluit van de minister. Nou, buitengewoon blij. De KNVB en de clubs hebben al eerder gepleit om toch met elkaar eens een, een, een, te kijken naar de feiten met betrekking tot matchfixing. Ik ben ook blij dat dat nu wat bredere steun krijgt. Ik heb begrepen dat de ministers heeft laten informeren op een recente bijeenkomst. En ik denk dat het goed is dat we met elkaar, welk ministerie maakt me niet zoveel uit, kan ook VJ zijn... KVB biedt zich ook aan om daarin mee te denken. Gaan kijken van hoe we in ieder geval de aard en de omvang in Nederland met elkaar kunnen bepalen. Want in eerste instantie was haar reactie: de bonden moeten het maar uitzoeken. En daar was je niet zo blij mee? Hè?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 Justitie internationaal, sportbonden internationaal. Nou, ik denk dat het vanuit die driehoek moet komen. En het is daarom goed dat na die, die internationale oproep nu ook Nederland volgt. Al dus Bert van Oostveen en van hem en de verhalen over omkoopschandalen is het een kleine stap naar het Italiaanse elftal dat zich ook voorbereidt op het EK. Voor Italië begint dat EK komende zondag met een kraker van je welste tegen titelverdediger Spanje. De Italianen die verder tegen Ierland gaan spelen en tegen Kroatië kwamen vandaag aan in Polen. Italië speelt de groepswedstrijden in Kedansk en Potsdam, maar heeft het basiskamp net als Nederland in Krakau. En je kan rustig zeggen dat Italië... een verre van perfecte voorbereiding op dit toernooi heeft. Het land is dus in de ban van een omkoopschandaal. Het werd onlangs ook nog getroffen door een aardbeving. En op sportief vlak gaat het ook slecht. Het verloor met 3-0 van Rusland, van Dik advocaat. Vandaag gaf de coach Cesare Prandelli... zijn eerste persconferentie op Poolse bodem en daarover... Praat ik met Ronald van der Geer, die erbij was. Ronald, goedenavond. Dag Henry, goedenavond. Ja, het is de eerste vraag, maar gewoon een hele simpele sportvraag: Hoe was de sfeer op die persconferentie met alles wat er aan de hand is? Dat valt eigenlijk met geen pen te beschrijven. Dat was dat is zo vreemd. Um, er waren heel veel journalisten in het Casa Azuri. Dat is het, uh, het complex waar de Italiaanse pers uh, komt. Waar de kantoren zijn van de Italiaanse bond. Nou ja goed, waar Italië zich heeft uh, verzameld. In een zaal daar heel veel pers. Uiteindelijk uh, vijf stoelen voor een directeur van de bond. Maar ook dus voor Prandelli uh, achter het podium. En dan wordt er gewoon gezegd... Ja, er zijn nog een paar collega's niet. Daar gaan we even op wachten. En dat even was 25 minuten. En dat vind ik toch raar als daar een... een Bondscoach zit die gewoon heel rustig wacht tot alle collega's van de pers binnen zijn. Nou ja, vervolgens. Dat is buitengewoon uh, aardig eigenlijk. Dat toch? is buitengewoon ja. aardig. Ik zie het menig bondscoach niet doen, moet ik je eerlijk zeggen. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag voor ons als Nederlandse pers: gaat het dan over die omkoping? Hè? Want ja, Italië is daar toch van in de ban. Nou, het woord viel eigenlijk alleen maar in positieve zin. Want men zei in 2006 was daar Mochi Gate, je weet wel, die directeur van Juventus, die werd gearresteerd. Uh, in, in 82. voorafgaand aan dat toernooi, wereldkampioenschap, was er het omkoopschap waar onder meer Paolo Rossi bij betrokken was. En twee keer werd men wereldkampioen. Dus Zee. zei men tegen Prandelli, ehm, dit is een goed voorteken. Hè? We kunnen dat kampioenschap vast gaan vieren. Toen zei hij, ja, afwachten, maar kon hij een kleine glimlach niet onderdrukken. En dat was de enige keer dat het woord omkoping viel. En verder is het dus niet gegaan over dat er al een speler uit de selectie is verwijderd... dat er mogelijk nog meer verdenkingen zijn? Helemaal niets? Nee, ja, je hebt het over uh, Crisito van, ja. uh, van, van Zenit. Die, uh, overigens, dat is wel grappig... Uh, die, die mag er dus alles aan doen om zijn naam te zuiveren. En die heeft in de Italiaanse pers inmiddels al geroepen... dat hij uh, wel weer klaar is om een oproep te krijgen. Daar ook op hoopt, hm. omdat Barzagli... dat is een verdediger uh, in de Italiaanse selectie... definitief weg is uit die, uh, uit die selectie vanwege een blessure. En daar ging het nou met name over. Want dus helemaal niks meer over omkoping. Niet over Mauri, die inmiddels al weer vrijgelaten is. Nee, het ging over ja, hoe gaan we dit oplossen, coach? Het is... Uh, achterin een, een gatenkaas, zeg maar. Uh, nou ja, daar kon hij geen uitspraak over doen. Het enige wat een beetje werd gezegd... Ja, het wordt een erg defensief blok... van drie centrale verdedigers en twee backs. Hij stelt zo'n beetje alles op wat hij, wat hij heeft. Met, uh, met Balsaretti van, van Palermo... en Ranocchia van, uh, van Inter. Ja, en daar ging het over. En voor de rest werden hem wat algemene vragen gesteld. Hij had prachtige volzin in deze Prandelli Vertelde wel dat hij voorin wat problemen had. Omdat Totti, Del Piero en Tony... Uh, die zijn er allemaal niet meer. En nu staan in de Italiaanse competitie... Allemaal al buitenlanders in de spits. Dus hij gaat het doen met Cassano en Balotelli. Dat is een clownsduo duo, zo'n beetje. Tja. Nou, die laatste is dan gelukkig voor hem weer fit. Maar hij zei, Er is ook een voordeel. Die Del Boske heeft een heleboel, want dat is de eerste tegenstander, een heleboel spitsen waar hij uit kan kiezen. Die keuzes heb ik gelukkig niet te maken. Maar ja, daarmee ging hij eigenlijk weer toch weer om de hete brei heen. Maar weet je wat het is, Henry? Ik weet niet hoeveel persconferenties hij hier inmiddels over heeft gegeven op Italiaanse bodem. Dus misschien is die pers er wel over uitgepraat hoor. Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Laten wij het dan ook over het sportieve deel hebben. Je noemt er al een heleboel uh, problemen waar hij mee te maken heeft. Of nou ja, eigenlijk simpele keuzes. Hè? Want zo heel veel toppers zijn er dus blijkbaar niet meer. Is het nog wel een heel goed elftal wat hij kan opstellen? Ja, dat was wel een leuke vraag die uh, werd gesteld. Uh, coach, dit is toch eigenlijk een zootje. Dit is toch geen, uh, geen, geen vertegenwoordigend elftal van Italië. Ja, dat kon hij natuurlijk eigenlijk niet, uh, niet ontkennen. Maar hij staat ook niet echt onder druk. Hij heeft natuurlijk zelf de druk al wat weggenomen... door te zeggen, ja, als die omstandigheden rond die omkoping zo blijven... en het een selectie teisteren... dan moeten we misschien maar niet afreizen naar Polen. Nou ja, men is er inmiddels wel. En voor de rest zegt hij, ja, wij zijn de underdog. Maar, zei hij, we kijken wel heel erg uit naar die wedstrijd tegen Spanje. Dat is een spelletje wat ons ligt. Wat wij in de rest van de... Toernooi genoemd, weet ik niet. Maar tegen Spanje gaan wij een goed resultaat halen. Dat, dat heb je oh, ook je in de Champions League yeah. gezien. Dus wat dat betreft ja, voert hij de druk wel op. Zelf staat hij dus niet onder druk, maar legt wel iets wat druk bij zijn, uh, bij zijn team neer. Ja, ja, waarom zou hij ook onder druk kunnen staan? Nou, hij kan natuurlijk niet er niets aan doen dat er niet genoeg goede spelers zijn. Nou, dus wat dat betreft is het voor hem vrij rustig. Hij is sinds 2010 uh, bondscoach. Hij heeft zich in elk geval wel, wel geplaatst. En de omstandigheden zijn natuurlijk niet met hem. Dus inderdaad is er... Uh, maar goed, weet je, in Italië... na een 3-0 uh, nederlaag tegen Rusland... gaat men toch wel wat bezorgd worden. En uh, zal de beste eens iemand zijn... Ja, is die Brandelli wel de juiste coach? Maar deze man heeft een, een grote gunfactor. En je ziet eigenlijk wel aan dat verhaal... wat ik in het begin vertelde. Hè? De bondscoach die heel lang blijft wachten op de pers... Men is er alles aan, aan ge, uh, gegeven om, om, om goede pers te krijgen om de pers vooral niet tegen zich in het harnas te jagen en zo leg ik eigenlijk die 25 minuten wachten ook uit Ja. tot slot Ronald, hoe zie jij de kwaliteit dan van het Italiaanse team het is niet meer wat het geweest is maar hoe ver zie jij ze komen het is heel erg moeilijk. Um, wat ik begreep van die wedstrijd tegen Rusland... is dat ze best aardig gespeeld hebben. Maar uiteindelijk door Rusland zijn weggecounters. Dus dat moet wel hoop geven. Ik weet nog, bij het vorige WK dacht ik ook... Ja, dit gaat niks worden met dit oude Italië. Maar uiteindelijk was het toch ook allemaal weer prima. En uh, ik denk dat dat nu ook gaat, uh, gaat gebeuren. En, en ja, men heeft zich uh, vooral ook maatschappelijk bezig gehouden... of gaat men zich bezighouden de komende dagen. Zijn, we zijn namelijk de persconferentie afgesloten... wil ik toch nog wel even zeggen... met wat uh, sociaal of maatschappelijk verantwoorde uitspraken. Men gaat Auschwitz morgen, als Oranje oh, daar ook, ook. is. Ja. Ja, omdat uh, hij zegt, ja, jongeren moeten wel weten wat de geschiedenis is. Uh, dat dit nooit meer mag gebeuren. En jongeren die dat niet weten binnen mijn selectie moeten daar kennis mee maken. En over die uh, aardbeving die Italië getroffen heeft, zei hij, nou, misschien kunnen wij met een goed resultaat toch een beetje zorgen dat, dat de getroffen Italianen hun zinnen kunnen verzetten. Dus dat waren, waren prachtige woorden. Vervolgens kwam er een training voor 10.000 uh, gekken in, uh, in het uh, Krakovia stadion. Tweede club van, uh, van Krakau. Ik hoorde nou, ontzettende gekte daar met een speaker en, en de spelers. Uh, ja, ook daar werd dus alles gedaan aan, uh, aan propaganda. Maar hoe, hoe sterk uh, Italië is, wordt, is, is gewoon heel moeilijk. Dat zullen we zien tegen Spanje. Ja, en dat zien we dan dus aanstaande zaterdag. Al met al prachtige ingrediënten om ook het Italiaanse elftal op de voet te gaan volgen de komende weken. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. En we gaan door met nog veel meer EK. In de rijke geschiedenis van het EK-voetbal zijn er veel incidenten voorbijgekomen. Soms in de wedstrijden, soms ook daarbuiten. Aan de vooravond van dit nieuwe EK staan we iedere avond stil bij een van die incidenten. Vandaag een omstreden daad van Ronald Koeman... die symbool stond voor de anti-Duitse sentimenten in Nederland eind jaren 80. Aan het woord, Auke Kok, die een boek schreef over het EK van 1988... met de titel Wij Hielden van Oranje. Waarom moest Robben eruit? Het is wel de rode van jouw het. En die ass op alle players. En gestopt. Het is hè. Dat dit niet meer kan gebeuren. EK-incident. Dit keer het EK van... 1988. Een incident rondom de wedstrijd... De wedstrijd van West-Duitsland tegen Nederland. Een halve finale in Hamburg in het Volksparkstadion. Het Volksparkstadion is van Oranje. Verteld door Auke Kok. Ja, dat is een, een van de spannendste en trouwens ook beste wedstrijden die het, uh, het Nederlands elftal heeft uh, gespeeld. Het is een aansluiting voor het voetbal als het mooie voetbalspelende Nederland. Het niet zou kunnen redden tegen het, uh, het camper Duitsland. En uh, ja, het, het, het ging over veel meer dan alleen voetbal. Het, het was eigenlijk de, de, de natie Nederland tegen het Duitse elftal. schandalig verwoorden. Maar goed, de Duitsers staan tegen de verhouding in op Poortbrook. We moesten wraak hebben voor het schandaal van 1974 waar wij door allerlei trucs en Duitse hetzes en dergelijk eigenlijk ten onrechte het goud uh, niet hadden ontvangen. Voor de avond van de het was toen sowieso al een, eigenlijk een heel impopulair Duitse elftal. Eigenlijk een elftal you love to hate. Terwijl iemand zegt met die geraakt is, auw, oh, zegt hij, oh, en dan komt ik naar de bij. En in de loop van de jaren 80 was er in Nederland al heel veel jaloezie ontstaan. Ten aanzien van het Duitse voetbalsucces. Hè, want wij hadden ons drie keer achter elkaar niet gekwalificeerd. Het ging ook economisch met de Duitsers veel beter. Dus eigenlijk stapelde zich dat allemaal op. In die, in, die, in die warme, lange dag van 21 juni 88. Ja, een penalty. Oh, een Dat is wel! Collega Bert Nederland durft niet te kijken. Als de bal wordt genomen, zit hij We ja, staan ja, ja. op gelijke hoogte. Ja, en toen uiteraard die bevrijdende goal van Marco van Basten vlak voor tijd. Wouters, meteen deed door naar Van Basten, Van Basten. Van Basten? ja, ja. Ja, Maar eigenlijk is nog het allerbelangrijkste wat er toen gebeurde. Iedereen moest naar buiten. Alle marktpleinen van Nederland stroomden vol, spontaan. Maar ook de spelers van het Nederlands elftal konden niet in de kleedkamer blijven. Ze gingen in Polonaise weer het veld op. De, deze glorie, deze wraak moest het op de laatste druppel worden uh, genuttigd. Iedereen ging, ging weer het veld op. Iedereen deed en schreeuwde dingen naar de Duitsers die helemaal niet uh, gepast waren, uiteraard. En ja, en, en uh, Ronald Koeman deed uh, eigenlijk het ongelofelijke. En het drama natuurlijk voor de West-Duitsers. was zijn weggespeeld, geloof Ronald. Uh, hè, zoals je weet, sinds de mensenheugenis is er een soort herenakkoord van... oké, okay, we hebben elkaar in de wedstrijd naar een leven gestaan... maar nu is de wedstrijd afgelopen en nu geven we elkaar een hand en nu gaan we shirtjes rijden. En Olaf bro, niet de Ronald Koeman liep op Olaf Toon af. Olaf Toon zat in het gras, verslagen... Zijn uh, voetbalschoentjes keurig uh, naast hem in het gras. En Koeman loopt op hem af en gaat een shirtje met hem ruilen. Nu moet je bedenken dat Olaf Toon was dus helemaal niet... stond juist niet symbool voor de, nou ja, wat je wil... agressieve, aanstellerige Duitse, arrogante Duitse, wat je maar wil. En ze uh, uh, ruilen shirtjes. En uh, Koeman ziet in een ooghoek dat uh, achter de hekken... Duitse supporters vingers naar hem opsteken... Ja, en hij, hij doet het ongelooflijk. Hij, hij pakt het, shirt, het gehate witte shirt van Toon en veegt daar zijn uh, kon mee af. Een aantal mensen zagen dat gebeuren. de vader Martin, zelf een ex-profspeler, uh, zag het en sprak er schande van mensen van de KVB, hebben daarna nog zelfs overlegd of ze Koeman niet moesten schorsen. Maar in die euforie van toen, eigenlijk vonden wij, vonden wij dat wij Nederlanders ons ten opzichte van die, dat grote Duitsland, dat grote foute Duitsland, alles konden veroorloven. Eigenlijk werd het, bleef het heel klein. De Bobo's van de KFB, die toen in die zomer toch al zo onder vuur lagen, durfden eigenlijk niks te ondernemen. Uh, want die hadden ook heel uh, weinig gezag. Michels, de bondscoach, had veel meer gezag. En die zou zeker niet hebben gewild dat Koeman werd uh, gestraft. Want die had hij nog nodig voor de, voor de finale. En het uh, grappige is, een jaar of uh, vier geleden, vijf geleden, sprak ik Koeman daarover. En toen had hij van die twinkelende oogjes. Hij zei van, ja, ach, dat incident was eigenlijk toch, dat stelde toch weinig voor. En bovendien, er zijn toch geen beelden van. Maar nu... Had ik toevallig gezien op een, op in, een, in een Duits nieuwsprogramma, had ik een klein uh, fototje ineens uh, uh, voorbij zien komen. Dus toen wist ik, toen ik mijn boek over 1988 ging schrijven, dat ik die foto natuurlijk wel, wel moest hebben. En ik heb die foto uh, inderdaad gevonden. Dat was van het uh, Duitse echtpaar Norbert en Barbara Rezepka. En dat waren freelancers en die Barbara Rezepka had die foto eigenlijk toevallig gemaakt en zag de volgende dag bij het ontwikkelen van die rolletjes dit wonderbaarlijke tafereel van Koeman die dat, die dat ja, als, als een soort reusachtig wc-papier of een handdoek, wat hij ook deed, het, het, dat, dat shirt van Toon onder zijn kont doortrok. Dus he, helaas heb ik toen Koeman moeten zeggen van ja, er is toch wel een foto van. Ja, hij was, er, hij was er niet blij mee. En in zijn optiek is het allemaal wat opgeklopt, want hij deed het natuurlijk ook maar in een, in een opwelling. En eigenlijk is het meest bijzondere daarvan ook niet dat hij dat nou deed. En dat disqualificeert ook niet per se hem. Eigenlijk zegt dat gewoon zegt die een, dat ene plaatje van Koeman op dat gras in, in, in, in het Volksparkstadion, terwijl Vaanenburg op hem afloopt, um, zegt vooral iets over hoe wij toen waren namelijk eventjes de weg kwijt. Het zal waarschijnlijk nog een hele lange en hete nacht worden hier in de Havenstad aan de Elbe in Noord-Duitsland in Hamburg. Dat was toen morgen een nieuw historisch verhaal. EK-deelnemers oefenden vanavond nog. Dat was voor al die landen de laatste oefenwedstrijd richting het EK. En Zweden deed dat goed. Het won thuis van Servië met 2-1. wonen... Uh, maakte een doelpunt en Ibrahimovic maakte een doelpunt. Turkije tegen Oekraïne eindigde in 2-0. Een slechte generale dus voor Oekraïne. En voor Frankrijk was het weer een goede generale. Tegen Estland werd het 4-0. Met één keer Ribery, met twee keer Benzema en met één doelpunt van Menes. Jong Oranje heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije met 5-0 gewonnen. De ploeg van bondscoach Korpot heeft nu nog één punt nodig om zich te plaatsen voor de play-offs. Waarin kwalificatie voor het Europees kampioenschap kan worden afgedwongen. Dat punt kan in in september worden behaald in het thuisduel met Oostenrijk. Het Europees kampioenschap is volgend jaar in Israël. AZ heeft de Zweedse middenvelder Victor Elm gecontracteerd. Elm komt transfervrij over van Heerenveen... waar zijn 3,5-jarig contract was afgelopen. Hij tekende in Alkmaar een verbindenis tot medio 2016... en Victor Elm wordt bij AZ herenigd met zijn broer Rasmus Elm. In Zweden speelden ze ook al eens samen bij Kalmar FF. De tweede etappe van de Franse Rittercours Criterium du Dauphiné is gewonnen door de Spanjaard Moreno. De Brit Bradley Wiggins blijft in het bezit van de gele trui. Wiggins eindigde net als zijn naaste belager Cadel Evans in de voorste groep. Het verschil tussen beiden blijft daardoor één seconde. Pim Lichthart stapte halverwege de etappe af. Gisteren was Lichthart al gevallen. Marianne Vos zit weer op de fiets. Ze maakte vandaag haar eerste kilometer sinds haar val van vorige week bij de Valkenburg Hills Classic. Ze brak haar sleutelbeen door een botsing met een motorrijder. Een operatie was niet nodig en ze verwacht eind deze maand haar rentree te maken in de Ronde van Italië. En ik stuur u met een goed gemoed de nacht in. Want Zemmer Joost Rijns is door zijn artsen gezond verklaard. Bij Rijns werd begin dit jaar tilbouwkanker geconstateerd. Na vier chemokuren en twee operaties heeft hij te horen gekregen dat zijn lichaam weer schoon is. Door zijn ziekte kon hij zich natuurlijk niet plaatsen voor de Spelen van Londen. Maar hij richt zich nu op de Spelen van Rio in 2016. En zijn eerste grote doel is de WK van volgend jaar in Barcelona. Tot zover voor vanavond straks het Oog met Mieke van der Wijken.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 Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Deventer op Stelten, Internationaal buitentheater. 5 tot en met 8 juli. Kijk op beeldvanoverijsel.nl.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 Staffing. Good thinking. itstaffing.nl. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk en boek op curasao Bent u IT-er of computergebruiker en zoekt u boeken voor vakopleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. computerboek.nl. Compleet en snel. Dit is Radio 1.